Het is ruim twee minuten over tien en dit is de Afro op radio 1 en 2. U kunt gaan luisteren naar het hoorspel Zoet Een stuk voor één echtpaar, één serveerster en zes taartjes. Het is geschreven door Mel Kelmen en vertaald en bewerkt door Ger Apeldoorn en Harm Edens. De rolverdeling: Koen is huipbroos. Charlotte, Diane Dobbelman, serveerster. Elsje Scherjon, Mokapunt van Houten, Gramarnierpunt Ab Abspoel, Kersenvlaai Betsy Smeets, Sachertorte Pieter Lutz, Vruchtige Bakje Freddy Massari en de Tompoes wordt gespeeld door Hero Muller. Dag, schat. Oh, hallo. Ik ben niet te laat, hè? Oh, niet later dan anders. heel jammer om je weer te zien. Ja, wat heet. heet. En waar heb je zin in, Charlotte? Oh, eh, uh, thee lijkt me lekker. Of wil ik koffie? Oh, kiezen, kiezen, kiezen. Altijd maar weer kiezen. <laughs> ik haat het. Kies jij maar voor mij, Koen. Ah, je doet een beroep op mijn mannelijke kwaliteiten. Mm. Kracht en inzicht. Ah, we nemen thee. Oh, wat ben je toch een echte macho. Heerlijk. Ik voel me pas een echte macho als ik die serveerster te pakken kan krijgen. Zodra ze me ziet, loopt ze weg. Dat geeft niks. Ik hoef vandaag pas om half drie terug te zijn. Half drie? kunnen we nog net een obscuur hotelletje induiken. Zullen we dat morgen maar doen, Koen? Morgen? waarom oh. altijd morgen? Omdat ik vandaag een klein beetje getrouwd ben. Ja, wat smakeloos, Charlotte. Daar raak ik nou echt vanuit mijn humeur. Je had niet gezien dat ik getrouwd was toen je me de eerste keer probeerde te versieren. Ik werd totaal verblind door je gouden lokken en je goddelijke knieën. En trouwens, ik probeerde jou helemaal niet te versieren. Jij wierp jezelf aan mijn voeten. Onzin. Jij vroeg mij of ik je verzameling oude boeken wilde zien. Flauwekul, jij smeekte mij om je mee uit eten te nemen, omdat je... Per se met mij over het vroege werk van Gorter wilde praten. Nooit van gehoord. Wat schreef hij dan? Ach, laat maar. Waar maar van die serveerster uit hangt. Misschien is het er van door met de chef om hun lusten te vieren, natuurlijk. Iedereen viert zijn lusten, maar behalve wij. Mevrouw, hallo. Ja, hallo. Ja. Een ogenblikje. Wat lees je daar? Oh, dat is iets over de stillevens van Renoir. Met de nadruk op de levensvernaakte vrouwen zo te zien. Ik moet mijn kennis over het vrouwelijk lichaam tenslotte ergens mee op peil houden. Nou, als je denkt dat alle vrouwen er zo uitzien, dan zal je dan nog vies tegenvallen. Ik ben echt niet zo gevuld als de vrouw op die foto. Dat is een schilderij, schat. Dat is om naar te kijken. In de praktijk kan ik best met iets minder toe. Hè? Doe niet zo bitter, Koen. Dat staat je niet. Dat staat wel prima. Word ik bleek van met wat rimpels. Heel interessant. Dan blijft hij zijn Ah, daar bent u eindelijk. Het spijt me dat het zo lang duurde, hoor. Maar het andere meisje is ziek en ik heb maar één paar handen. Ja, we willen graag een potje thee. En, en er iets bij graag? Iets van taart of zo? Mm -hmm. Hebben we mokkapunten? Ik zou me nog lekker mokkapunten lusten. Ik dacht het wel. En uh, wat wilt u, mevrouw? Oh, um, Heeft u kwark? Nee, ik loop altijd zo. Oh, sorry. Ik zal even voor u kijken. Oh God, ze komt deze kant op. Ze heeft het taartschep in haar hand. Maar wie komt eraan? De serveerster. En ik ben nog veel te vers om nu al gegeten te worden. Waarom ik? Neem toch die kram opnieuwpunt, alstublieft. Oh nee zeg, dankjewel hoor. Oh God, laat mij het niet zijn. Niet mij, niet ik. Hoe is dat, altijd alleen maar aan jezelf denken. En trouwens, jij bent helemaal niet verser dan wij hoor. Hoe komt u daarbij? Ik ben vanmiddag gemaakt en jullie zijn allemaal van gisteren. Wat een dikdoenerij om misselijk van te worden. Ik zou me maar niet zo opwinden als ik u was. Straks wordt uw synthetische slagroom nog zuur. <lacht> oh nee, nee. Oh jawel, jawel. Ik denk dat het noodwoord jou gekozen heeft, snoesje. Bye bye. Het was heel leuk om u gekend te hebben, mevrouw mokka wordt opgegeten. Oh, help! De mokka crème loopt me dun over de rug. Help! Laat iemand me toch helpen? Dat goed, hoor. Je denkt zeker dat ze te mooi is om opgegeten te worden. Maar vroeg of laat gaan we er allemaal aan. Zo. So, we hadden een padje thee besteld. Ja, kijk ja. het aan. Alstublieft de vruchtenkwarp mm -hmm. en een punt. Ja. En zal ik even voor oh, u Nee, heerlijk. Dank u wel. Ja, mokkerpunt, juist. Ja. Zo, dank u wel. Merci. Heerlijk. Dank u wel. Zo, tot zo. dan. Luister nou eens. Wij moeten praten. Hè? Wij moeten praten. Ja, ik weet het, ik weet het. Altijd alleen maar afspraakjes hier in de koffieshop. Dat vond me een strot uit. We zijn nooit eens alleen. Wat is dat nou voor een verhouding? Wel de schuldgevoelens, maar geen grammetje plezier. Doe nou, moet je eens kijken hoe lekker die mokkapunt eruit ziet. Neem dan een hapje. Oh nee, nee alsjeblieft niet, neemt u neem toch iets van kwark. Nee dank je, ik heb geen trek meer. Oh, wat een opluchting. Zal ik hem dan maar nemen? Hij ziet er wel verleidelijk uit. Nee, nee, nee. Dat, dat lijkt alleen maar zo. Ik ben ontzettend klef. Mijn garneringschocolaatje zweet enorm. En mijn ingewanden zijn totaal van streek. Dat, dat kan toch niet lekker zijn? En dan, dan die vieze nama-crème. Daar heeft toch niemand trek in? Bah. Zal ik het doen? Ja, je hebt het echt al nodig. Dikke Trien, je zou je wel beter een gezonde salade nemen... in plaats van een onschuldig bakje. En van slagroom krijg je trouwens meeeters, Water en brood, dat is wat je nodig hebt. Ik ben wel weer ondeugend, hè? Charlotte, toe nou. Laten we nou eens een keer met elkaar praten als twee volwassen mensen. En zet die taart neer. Ja, ja, zet me neer. Ik ben helemaal duizelig van zo hoog boven een tafeltje te vliegen op een schotel. En van die afzichtelijke dikke lippen. Oh, ik word er helemaal naar van. Ik ben bang dat ik ga flauwvallen. Het spijt me. Ik kan er niks aan doen. Als ik ongelukkig ben, dan moet ik eten. Nou, neem dat gebakje dan, maar zul je er niet de hele tijd over door. Soms kun jij heel bot zijn, wist je dat? Sorry. We hebben elke dag maar een paar minuutjes samen. Die tijd wil ik niet verspillen aan de vraag of je nou wel of niet een gebakje moet nemen. Mm -hmm. Als wij nou een normaal leven zouden leiden, dan was het wat anders. Vergeef me. Waarom ga je niet gewoon bij hem weg? Zo eenvoudig is dat allemaal niet. Er zijn genoeg vrouwen die bij hun man weggaan. Waarom jij niet? Je bent toch niet gelukkig? Nee. Hij drinkt verbaast me helemaal niks. Als ik met haar getrouwd was, nou dan zou ik ook naar de fles grijpen. Hoe is het mogelijk dat zo'n dik mens twee aanbidders heeft? Als ze nou op dieet zou gaan, tien kilo minder, dan zou ze al een stuk appetijtelijker zijn. En dat is heus goed te doen hoor, een dieet. Als nou de hele wereld eens op dieet ging. Oké. Okay. En wie is er hierna aan de beurt? Wat dacht jij ervan, Vlaamse Vlaai? Bied je je al Niet zo, Vlaams. Ik ben Limburgse. 100% Hollands, net als Geert. <laughs> Sinds wanneer is Limburg een volwaardig gedeelte van de Nederlandse? De beschaving houdt er zeker op bij de moeder. Ze moet dat noemen. De Nederland die dreuzing maken. We zien toch al zo kort, hè? Kind wil niet gewoon orde voorin zien? Doe niet zo klef, alsjeblieft. Je zal je hier alleen moeten redden, hoor. Ieder gebakje voor zich en God voor Kruimps, mm. Eens even kijken. Een stuk kersenfly voor dat geblondeerde mens met die blauwe hoed op. En nee, deze ziet er een beetje bleek uit. Nou, ik zou die wel eens willen zien. Als op het punt is opgegeten te worden door een geblondeerd mens met een blauwe hoed, dan zag ze zich ook bleek. Ach, wat maakt het allemaal uit. Zo. Oh, nee, dat bedoelde ik niet. Ik, uh, ik ben toch veel te bleek. Oh, help. Vandaag dag, dag. kerstvlaai. veel plezier. Zo te zien vindt dat blonde mensje om op te vreten. Nou, wie kunt ze noemen voor mijn misère grapjes maken. Hoe ik hoop dat ze niet weer zo opgegeten door een persoon met een slechte naad en een kunstgebied. Vertelt u mij eens, Herr Grosmarinier, waarom bent u zo onaardig tegen die andere taartjes? Heb je tegen mij, Oostenrijk, stuk chocoladetorte? Kein chocolatetochten, zachtertochten, Dat is kans was anders. En huh. ja, ik heb het tegen Oe. Heb ik daar toestemming voor nodig? Wat heb ik toch eigenlijk een hekel aan die zogenaamde beleefdheid? Jij denkt dat je bol staat van de Oostenrijkse charme. Is het niet? Nou ja. Nou, ik kan je wel vertellen dat het enige waar jij bol van staat is een enorme klont Oostenrijkse charme. En... Hai, hou eens even letten, een beetje wie woord gebakje. Er is een vrouw erbij. Hoor hem, zeg. Het almachtige, vruchtige bak spreekt. De koning van het korstdeeg. Vroeg iemand jou iets? Hé, hou je in? Anders duik je uit het etalage. Helemaal in je eentje. Mijn heren, bidden! Bidden, alsjeblieft. We worden graden geconsumeerd. We moeten proberen onze waardigheid op te houden tegenover de mensen. Wij moeten bidden en keine roesie maken. Nee, zegt die eens goed bidden? Tot wie? Tot de almachtige banketbakker in de hemel? Ja, wij zijn maar hier één dag, hoogstens twee. En dan heb jij het over bidden. Murmelen tegen de grote deegkneder die de wacht houdt over zijn kosmische ovens. Die ons in de belachelijkste vormen duwt en trekt voor zijn eigen plezier. Wat een flauwe kul, zeg. Het is altijd beter om te bidden dan om te vloeken. Mm. Wij hebben allemaal een beetje geloof nodig om ons leven zin te geven. Nou, ga jij je gang er maar. Bid, maar op mij naar buiten. Zeg, misschien kun je boven vragen of ze je in iets anders veranderen. Een theepot, bijvoorbeeld. Oh, oh. Dan, ga je, ja, ja, dan ga je tenminste wat langer mee tot de een of andere stomme veerse je laat vallen. Zeg eens wat, Koen. Ik kan er niet tegen als je zo doet. Ik zit even na te denken. Denk dat ik die mokka-punt toch maar opeet. Ja, doe maar. Word je vast wat vrolijker van? O. Wat een vreselijk idee. Wie bedenkt nou zoiets? Van mij krijgt u gegarandeerd maagzuur. Hoe moet dat nou verder met ons? Ik weet het niet. Weet je wat misschien een romantisch idee is? Nou. Laten we die mokkapunt samen delen. Als een symbool van onze liefde. Hè, foei. Wat sentimenteel en banaal. Samen een mokkapunt delen. Niet naar luisteren, Koen. Ik weet het niet. Misschien moet ik maar gewoon zelfmoord plegen. Ja, dat mag ik horen. Zoiets zeg je toch niet. Om de hoek staat een heel mooi hoog hotel. Als je nog helemaal naar boven klimt en dan van de bovenste verdieping. Wil je anders een croissantje? Daar hou je toch zo van. Ach, croissantje meer of minder. Oké. Okay. je vrouw, hallo. Mevrouw? Een croissantje graag. Of nee, Maakt u er maar twee van. Met jam. En nog een potje thee graag. Oh, dus u neemt deze wokkenpunt niet? Nee. Mag ik die dan aan die meneer hiernaast geven? Dit was namelijk de laatste. En als u hem niet neemt, weggooien ze ook zo zonde, vindt u niet? En dan haal ik hem bij u van de rekening. Is het voor u ook toekomen? Hebben we er allemaal wat aan? Oh, ik heb altijd geweten dat mannen nog eens mijn dood zouden worden. Ik heb een dag overleefd. Ik heb meteen een kater. Oh jeetje, wat vervelend nou. Uh, toch zie je er verder niet slecht uit, jij? Nee, natuurlijk niet. Ik zie er altijd even smakelijk uit, dat is nou juist het probleem. Als we maar wachten, wachten, wachten, wachten tot je wordt opgegeten. Ja, ja, ik weet wat het is. Maar je modder moet niet opgeven, jongen. Ik past van de koppijn. En geen mens hier een aspirientje voor me wil halen. Kop op. Jij bent tenminste een deftige grand marinier, punt. Huh, ja, toch? Ik ben maar een ordinaire tompoes. Tompoes. Boah, dat klinkt niet eens lekker. Oh, het is om depressief te worden. Het, het is allemaal zo uitzichtloos. En? Jij bent veel duurder dan ik. Jij kost maar liefst 3 gulden 45. Je kost 1 gulden 50. Nou, dat is toch heel verschil? Nou en... Ik wil helemaal niet duurder zijn. Oh? En ik wil zeker niet opgegeten worden door de eerste, de beste dikke gek... die zijn vetzuchtige lichaam hier over de drempels sleept. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé. Hey, hey. oh. Vertellen ze krammarinier met marsepein. Hoe smaakt dat nou eigenlijk? Ik weet dat het beter smaakt dan gele pudding met roze glazuur. Ik weet het niet. Dat kleine beetje camagneer, dat stijgt meteen naar je hoofd... voor je het weet, barsje van de koppijn. Oh, jee, oh, jee, oh. Wat vervelend nou, hè? Ach, ja, wat... Ik wist niet dat het zo erg was, hoor. Laten we het er maar niet mogen over hebben. Nee. Mijn vader, die had het slim bekeken. Die was gewoon aan de drank. Oh ja, oh ja. hoe kwam hij aan? Dat weet ik niet precies. Hij had aangepapt met de kok, geloof ik. In een groot hotel. Mijn vader, die stond van voren tot achteren stijf van de alcohol. <laughs> hey, hey, moet je kijken, moet je kijken. Het hele café loopt vol. Het zou wel bij drieën wezen. Tee tijd In godsnaam, zegt dat toch niet? Waarom niet? Tee tijd Taart. Tijd. Ik had net de lunch overleefd. En ik zou graag het einde van de dag meemaken. Oh. Oog, waarom zijn wij allemaal van die hulpeloze stumpers? Ze zeggen dat pijnleien goed voor je is. Maar nou, wie heeft dat je wijsgemaakt? Wat is dat voor idioterie? Nou ja, we willen me niet kwalijk. Dat zei iemand vandaag. Ik, ik, Ja, ja, ik geloof dat het een banketbakker was. Ach, nou, hè, moet je ook niet luisteren. Die komt uit Brabant. Nou en? Nou, wen, je snapt ook niks. Hij is katholiek. Wat is dat? Katholiek? Katholiek? Die zijn gek op pijnlijden. <Slacht> Hoe weet jij dat toch allemaal? Ik heb hem met de serveerster horen praten. Die vertelt hij van alles. Volgens mij is hij verliefd op de... God mag weten waarom. Jongen, jonge, jonge, jonge. Nou, nou, ik wou dat ik net zoveel kopie kopie had als jij, hoor. Ik probeer in ieder geval mijn hersens te gebruiken. Ja. Nou, gebruik ze dan maar snel. Huh? De serveerster komt eraan. Nee, toch? Ver Verdomme. Je, je, je mag je wel achter mij verstoppen. Neem me niet kwalijk. Ik mag dan een zuipschuit zijn, maar ik heb mijn trots. Oh, sorry, sorry. Oké, oh, jee. Oh, jee. Ik ben bang dat ze jou moeten hebben. Nee, waarom mij? Waarom mij? Omdat jij zo bijzonder bent. Gelukkig ben ik maar een saaie kleffe, Tompoes. Maar ik wil niet speciaal zijn. Ik... Ik wil in leven blijven. Hij wel, hij wel. Hou ze is er nou een kan maar niet van een advocaat? Nou ja, wat maakt het allemaal uit? Het is allemaal met drank. Het ziet er toch allemaal hetzelfde uit. Appetit deze. er allemaal hetzelfde uit. Wat krijgen we nou? leven is zinloos. Nou, daar zitten we weer. Zeker niet veel veranderd sinds gisteren, neem ik aan. Hé, hou er nou over op. Waarom? Het is te pijnlijk. Neem maar een gebakje. Kijk, die grand Marnier. die ziet er heerlijk uit. Heerlijk uit, één. Ik ben helemaal niet vers meer. Ik ben van gisteren. Ontzettend oud bakken. Overjarige slagroom. Afschuwelijk. Nee, dank Ik wil geen gebakje. Ik wil jou. toe. Ga nou met me mee naar huis. Zeg dat nou niet. Wil je dan niet? Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Ga mee. Natuurlijk wel. Doe jezelf een lol. En mij ook kwartiertje maar. Dan kan ik je daar eindelijk eens aanraken. Waar? Hier. Dat stukje aan de binnenkant van je arm. Vlak boven je elleboog. Oh, niet doen. Dat stukje heeft nog nooit iemand aangeraakt. Het is echt het allermooiste stukje dat ik ooit heb gezien. Hij doet niet zo raar. Door jou raak ik helemaal in de var. Dat wil ik niet. Nee, dat wil je niet. Oké, okay, goed. Ga dan maar naar huis. Naar je man. Nu meteen. Nou. Ik neem nog één kopje koffie en dan moet ik echt weg. Wat? Nog een kopje koffie? Dan ook gebak natuurlijk. Ik voel het. De dood zat voor de deur. Het einde is daar. Zeg, zullen we die crammarnier-punt samen doen? Samen doen? Nee toch. Wat krijgen we nou? Samen doen. Misschien voel je je dan weer wat beter, schat. Schat, zeg nee. Schat, in godsnaam, zeg nee. Doe toch maar niet. Ik word veel te dik. Moet op mijn figuur letten. Oh, laat mij maar op je figuur letten. Dan is het in goede handen. dat ja. <tot> is een goede dat is Bedankt, kerel. Wat een opluchting, zeg. Ik dacht dat het afgelopen was. Ik zag mijn hele leven aan mijn ogen voorbij trekken. Als een film. Ach, dat ziet er mooi uit. Waar is dat? Turkije. Oh, we hebben een serveerster gehad die daar vandaan komt. ja. Ja, die is weer teruggegaan. Gaat u er naartoe? Misschien. Nou, doen we dan de groeten. Ze heet Fatima. En ze draagt ja. een hele dikke vlecht. En ze heeft een hele aardige moeder, dat weet ja, ik ook ja. nog. En ja, ze heeft ook oh, een ja. hoofddoek op. Hallo, hallo. hallo, Sorry, ik ben een beetje aan de late kant, hè. <lacht> nou, dat geeft niks, hoor. Hij heeft gezellig aan mij zitten kletsen. <lacht> ik heet Irene. Ja, ik heb uh, Irene deze reisgidsen laten zien. Reisgidsen? Ga je op reis dan? Misschien. Ja. Uh, laten we iets bestellen, ik heb dorst. Oh, uh, uh, koffie voor mij. En uh, misschien een punt is wel lekker, hè? En een thee voor mij. Oh ja, natuurlijk. Nou, komt er aan. En uh, dank je wel, uh, Irene. <lacht> Dit zijn reisgidsen voor Turkije. Je gaat toch niet naar Turkije? Dat is ontzettend ver weg. Ja, amsterdam anka dat is om precies te zijn, 2537 nee, kilometer. Nee, ik hoef het niet precies te weten. Ik vind het vreselijk als jij precies gaat doen. Jij moet juist onstuimig zijn en, en romantisch en gek. Jij moet het leven niet afmeten met een theelepeltje. Je zegt zulke romantische dingen, Charlotte. Waarom breng je die nooit eens in praktijk? Ga nou even weg, alsjeblieft. Toen nou hakt de knoop door. Je vindt Turkije vast vreselijk. Ze zeggen dat het op Zandvoort lijkt. Zandvoort van voor de oorlog. Dat kan me niet schelen en eigenlijk vind ik Zandvoort heel leuk. Als kind ben ik daar een keer geweest met mijn moeder en ik vond het fantastisch. Ik kreeg drie ijsjes, dus werd misselijk, het was geweldig. Je liegt. Je vindt Zandvoort helemaal niet leuk. Je kan absoluut niet tegen al die mensen op zo'n klein stukje strand. Maar als jij vijf minuten in de zon zit, ben je al zo rood als een kreeft. Je zegt alleen maar dat je Zandvoort leuk vindt om mij te pesten. Je bent heel gemeen Die je moet er weer ophouden. Beloof me dat je niet naar Turkije gaat. Kan niet. Turkije oefent op mij een grote aantrekkingskracht uit. Je mag de binnenkant van mijn arm tien volle minuten lang strelen, Als je nooit meer over Turkije begint. Het is heel verleidelijk, maar het is niet genoeg. Zo, kijk eens. Ah. Een lekker verse pot thee en een kopje koffie. En nog iets erbij. Oh, heerlijk. Zeg, Irene. Dank u wel. Sorry hoor, maar zijn deze gebakjes wel vers? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou nee, niet ergens om, maar deze gramanierpunt die lekt verdacht op de gramanierpunt die ik gisteren niet heb opgegeten. Tja, die punten zien er allemaal hetzelfde uit, hè? Kijk naar jezelf, stomme koe. Wij punt hebben stuk voor stuk een volkomen unieke persoonlijkheid. Nou ja, hoe gaat het met je? Je ziet er moe uit. Ik heb slecht geslapen vannacht. Wat is er gebeurd? We hebben bijna de hele nacht ruzie gehad. Bij het eten had hij in zijn eentje twee flessen wijn opgedronken. En ik barstte toen al van de kop heen. Ja, dat ken ik. Nou, toen begon hij aan de whisky. En ik aan de pijnstillers. Pijnstillers? Zij wel. Wat is het toch ongelijk verdeeld in de wereld? En hij dronk en hij schreeuwde maar door. Nou, toen heb ik nog een pijnstillertje genomen. Klinkt afschuwelijk. Klinkt verrukkelijk, man. En jij? Wat heb jij gisteren gedaan? Oh, niet veel bijzonders. Aan jouw gedacht. Ja schat Omdat ik steeds aan jou moest denken Heb ik verder niet veel bijzonders gedaan Ik ben een uh, pizza gaan eten Het enige dat die mensen doen is eten Als ze gelukkig zijn eten ze Als ze ongelukkig zijn eten ze Luister eens Charlotte Het gaat erom Wat jij wilt Ik weet het Wat een ellende Ik wil alleen maar bij jou zijn Dat weet je toch maar ik kan hem ook geen pijn doen. Dat kan ik gewoon niet. Ik denk... Ja? Ik denk dat ik nog een kopje koffie wil. Wat ik wil doet natuurlijk niet ter zaak, hè? Irene? Ja? Mogen we nog koffie? Anders nog? Een familieverpakking paracetamol met koffie graag. Nee, dank je. Als wij nou samen een weekend weggaan, dan zet ik een streep door oké. Okay. Je weet dat ik wou dat dat kon. Ik zou echt niet weten hoe. Ja, je kunt er alleen of andere smoes verzinnen Dat je naar je moeder gaat of zo, weet ik veel. Ja, mijn moeder zit de hele winter op Mallorca. Daar kan ik toch niet even een weekendje naartoe. Nou, dan ga je zo'n weekend vogeltjes kijken in de biesbos. Dat doen ze toch met die vrouwensociëteit van je? Zo'n vogelweekend? Misschien kunnen we samen gaan. Ik wil best een weekendje met jouw vogelen. Oh, ja. ja, maar die weekenden zijn alleen voor mensen met stressproblemen. Niet voor seksuele frustraties. Als dit geen stress is, dan weet ik het niet meer. Stress? Wat nou stress? Wie is er hier nooit nood veroordeeld? Dus kom er niet aan met een mooieuze gezeur over stress. Luister eens, schat. Ik moet er door. Maar je hebt nog niks gegeten. Eet jij die lekkere Grand Marnier-punt maar op. En denk maar aan mij als je in de zachte, zoete slagomvulling bijt. Alsjeblieft, alsjeblieft, zegt u toch niet zulke dingen. Daar ben ik helemaal beroerd van. Ben je plotseling hartstochtelijk, schat. Een brillenglazen bestaan ervan. Ik moet weg. dan, schat. Tot morgen, hè. Ja, Dag, tot morgen, hè. Wil je iemand lekker maken en dan snel weggaan? Nou. Zal ik dan die Grand Marnier-punt dan toch maar nemen? Een mens moet toch iets. Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Ik kom aan mijn eind als lustobject. En dat op mijn leeftijd. Ja, dat is beter, Jogi. Steek maar een sigaret op. Ik zie dat u ook nog steeds hier bent, mijn vriend. Nou, dat heb je goed gezien. Ik ben nog steeds hier, ja. Maar ik ben niet jouw vriend. Doe niet zo geërgerd. We zitten alle in hetzelfde bootje. Ach, dit is geen bootje. Dit is een gebakvitrine. Maar ik ben blij dat u nog leeft. Hoe hebt u dat gedaan? Net als jij. Zorgen dat je er zo taai en klef uitziet dat niemand je meer wil. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja Als ik erin slaag om nog een paar dagen te overleven... dan heb ik tenminste de te gehad. Dan kan ik nog jaren mee. Oh, Dat betwijfel ik, mijn vriend. Als we helemaal kleef zijn geworden... belanden wij in de vuilnisbak, ja. <pushed> Jij misschien wel, waarde Duitse collega. Jij misschien wel. Oh, ja, maar ik was echt niet van plan om een een of andere vuilnisbak te verdwijnen. Hè. Hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Ik ben geen Duitser. Ik ben een Österreicher. Oh. Mijn hele familie komt uit Wien. Je klinkt Duits, dat weet ik genoeg. Oh, met u valt absoluut niet te praten. Doe dat dan ook niet. Ik wou dat iedereen me met rust liet. Maar wij kunnen een ander toch helpen, ja. Wij moeten ons noodlot aanvaarden. Wie heeft het ook weer gezegd? Aanvaarding is alles. Nou, ik weet niet wie dat gezegd heeft. Maar wie het ook geweest is, dat was vast niet iemand... die meteen daarna werd opgegeten bij een kop koffie. Opgegeten. Oh, ah, aanvaarding. Ja. Uw, wat een leven. Ja. Wachten tot je verzwolgen wordt door een van die stomme mensen. Ons staat allemaal dezelfde te wachten. Oh, en is het daarom minder erg? Bedoel je dat? Natuurlijk. Gedeelde schmacht is halbe schmacht. Mm, nou, het kan mij toevallig geen boer schelen... of jij nou wel of niet opgegeten wordt. Nog, dat de helft. Dat moet u niet zeggen. Wij moeten een ander liefhebben. Lieve hemel, je bent al net zo sentimenteel als dat, dat stelletje daar. Oh, maar die zijn zo romantisch. Ze houden van elkaar. Ja, en wij zijn hier alleen maar op deze wereld om te worden opgegeten, verzwolgen, ja, ja, verteerd, kapotgekoud. De... Wij worden fijn gemalen tussen rotte kiezen en een stinkende slokdarm ingeperst. Oh. Dus zit alsjeblieft niet over liefde te praten te Biete, zeuren, hè, wil je? Bieten, bieten, alstublieft. Zeg toch niet zulke dingen. U maakt mij helemaal van streek. Nou, nou, dat spijt me verschrikkelijk. Maar je moet er gewoon de realiteit onder ogen zien. Ik hoef de realiteit niet onder ogen te zien. Die ken ik al. Ik weet het heus wel. Eens gaan wij allemaal... Ja, wij gaan allemaal dood. Ja, en dat leidt helemaal nergens toe. Kapot. Laat het toch eens doordringen in die Oostenrijkse chocoladeblubber. Dat weet u helemaal niet zeker. Misschien is er wel een leven... Na de dood. Oh ja, en hoe ziet dat er dan uit? Allemaal zwevende saggetostjes met vleugeltjes en trompetjes. <lacht> Laat dat toch niet lachen, man. Oh, dat zou best kunnen. U weet het ook niet. En hou eens een keer op. Is ik zulke dingen alleen maar om gemeen te zijn? Ik ben niet gemeen, ouwe jongen. De nou maatschappij toch. is gemeen. Je moet niet bij mij zijn, maar bij de banketbakker in de keuken hiernaast. Schat, je bent op tijd voor de verandering. Wat leuk. Hallo, Koen. Ik heb vast wat voor mezelf besteld. Wat wil jij? Um, ik denk dat ik een jus neem. Oh, we gaan iets heel nieuws en spannends mm. proberen. Nou doe mij dan voor de verandering in plaats van een aspirintje, maar een te gek lijntje cocaïne. Ik wou dat ze deze tafels kwamen afruimen. Sommige mensen maken er zo'n troep van. Moet je dat stuk kwarktaart zien. Helemaal uit elkaar gespat. En die stukjes croissant. Hé, hé, hé. Let een beetje op je woorden. Je hebt het wel over mijn zojuist overleden vrienden. Je klinkt een beetje chagrijnig. Chagrijnig? Ik nooit. Nu klink je heel chagrijnig. Mij gaat het prima, echt waar. Ik heb goed nieuws voor je. O oh ja, echt waar. Wil je het niet horen? Vast wel. Nou ja, als het je niks kan schelen. Nou, schiet op, vertel het alsjeblieft. Wel. Nou, wat wou je zeggen, schat? Dus even eerst dan komt er komt te gaan. Irene. Uh, mogen we nog een jus d'orange erbij? En nog iets zoets of zo? Nee, hier houden we het bij. Het ziet er ook anders heerlijk uit. kan He, is ook al maar niet één punt. Vroeg iemand jou iets? moet je toch met je eigen zaken, stomme koe? Ziet er helemaal niet heerlijk uit. Ben zo man zo oud dat hij is de pest. Wat ik zeggen wou. Ik kan misschien dit weekend bij jou komen. Zo. <lacht> maar dat is morgen al. Dan nou, jij mee voor de gek. Nee, nee, ik, ik meen het. Hoezo, waarom? Gerard moet naar Zweden, op zakenreis. Drie hoeraadjes voor Zweden. Dat was altijd al mijn favoriete land. Mm -hmm. We zouden ergens uh, heen kunnen gaan. Net als echte mensen. Ik kan nog steeds in geloven. Nou, waarom niet? Delft, rijswijk, waarheen je maar wilt. Alsjeblieft, één versje. Dank u wel. Nou, wat zeg je daarvan? Nou, dit is te mooi om waar te zijn. Ik kan maar beter snel een nieuwe tandenborstel gaan kopen. Blijven we één of twee nachtjes slapen? Nou, niet zo hebberig. Alleen zaterdag. Dit moet gevierd worden. Nee, maar een hap van mijn gebakje. Ja, daar zit ik op te wachten. Zij gaan een pikant weekend tegemoet en ik ben de klos. Nee, ik kan echt geen hap door mijn keel krijgen. Ik ben veel te opgewonden en nerveus. Juist, juist. Niet doen, niet doen. Een gebakje is wel het slechtste wat je nemen kunt als je nerveus bent. Dan word je alleen maar misselijk en dan ga je overgeven. En uh, dat is niet sexy, hoor. <tied> Heer Groosman, pardon. Oh. Slaapt u? Oh. Ja, totdat jij me wakker maakte, wel ja. O oh ja, het spijt mij. Maar uh, ik kan niet slapen. Oh nee, nou, ik wil. Nee, vertelt u mij, Bitte. Hoe kunt u nou slapen als u morgen misschien wordt opgeschmikkeld? Maar juist daarom. Je moet genieten van iedere minuut nachtrust die je nog krijgen kan. Nee, heer Groosman, wat zouden we die twee van dat stellig op dit moment doen? Wie weet, beminnen zij een ander? Als ze een beetje verstandig zijn, dan proberen ze wat te slapen. Ach, ach, ach, u bent zo onromantisch. Oh ja, ik ben oud en taai, ik stink ja. naar de alcohol, ja, ja, ja, ja, ik barst ja, ja. van de koppijn en ik snak er aan pijnstiller. Ach toch? Dus op dit moment ben ik niet zo erg romantisch, nee. Nee, nee, nee, nee. Vraagt nee. u zich wel eens af, heer Grosmarinier. Waarom wij hier op aarde zijn. Geen idee. Nee. Wat de zin van het leven is. Weet ik veel. Ja, toch. Waar we naartoe gaan. Waar we naartoe gaan? Ja. Wie ons geschapen heeft. Oh, daar kan ik je antwoord op geven. De banketbakker. Ja, nou, natuurlijk. Ja, hou dan je kop dicht en ga slapen. Ja. Nou ja, oh, ja. goedenacht. De grosmaranier. Ja, Schlapmuts. Tot morgen. Ja, wel lekker slaafje doen hoor. Jo, Hallo. Wilt u al iets bestellen of wilt u op uw vriendin wachten? Geen idee. Nou ja, laat ik maar even wachten. Wat een roddag hè. Ik haat maandagen, Altijd even triest. En dan die regen nog. Dat werk je gewoon op de zenuwen. Dat is vreselijk. Oh kijk. Uw vriendin komt er net aan. Ik kom zo wel even terug. Kunt u even bedenken wat u hebben wil. Oh hallo, Koen. Daar ben ik dan. Ja, het spijt me, het spijt me, het spijt me. Sorry. Ah, Charlotte. Niet boos zijn. Ik ben te laat. Ja, dat weet ik. Wat is er gebeurd? Dat kon je niet bereiken. Het was alles maar een gesprek. Het was afschuwelijk. Wat is er gebeurd? Het is een godsnaam gebeurd. Hij ging niet. Ja, dat had ik al door, ja. Maar waarom ging hij niet? Hij heeft een ongeluk gehad. Ongeluk? Wat voor ongeluk? Op weg naar Schiphol. Hij reed te hard. En toen is hij op de andere weghelft geraakt... en frontaal op een tegenligger geknapt. Al ons weekend voorkomen naar zijn moer. Kom, hij had wat dood kunnen zijn. Sorry, ik heb me er ontzettend op verheugd... eindelijk eens een keer alleen te zijn met jou. Ja, dat weet ik ook wel. Hoe kwam je nou op die andere weghelft terecht? Is hij dronken of zo? Het is allemaal mijn schuld. Ik ben zo egoïstisch geweest. Vrouwekul. Jij kunt er niks aan doen dat je bepaalde gevoelens hebt. Is het is niemands schuld. Jawel. Vlak voordat hij wegging hadden we ruzie. Waarover? Ach, altijd hetzelfde. Over jou, ons, alles. Ik voel me zo hopeloos. Nou, niet verdrietig zijn, Charlotte. Ach, ik voel me zo schuldig. Stel je voor dat hij dood was geweest. Hij is niet dood. Ja, maar stil. Ik kan nu echt niet bij hem weggaan. Hij ligt in het ziekenhuis met zowat alles gebroken. En ik dan? Ik weet het niet. Wat bedoel je daarmee? Daar bedoel ik mee dat ik het niet weet. Oh God, wat een ellende. Ik hou van je. Echt waar. Wat heb ik daar nou aan? Ik kan echt niet bij hem weggaan. Niet op dit moment. Maar kunnen we elkaar nog wel blijven ontmoeten? Ik weet het niet. Het is allemaal zo ingewikkeld. Maar ik kan niet zonder jou. Jij bent heel sterk. Kun je nou zeggen dat ik sterk ben? Mijn hele leven stort in elkaar. Ach, flauwekul. Je bent een stuk schokbeton. Met wie moet ik dan praten? Wie moet ik dan lastigvallen met mijn kletsverhalen? Ik zal altijd naar je luisteren. Ik zal je altijd horen praten. In mijn hoofd. Ik zal je nooit vergeten. Nooit. Ik wil naar je kijken. Ik, ik wil je zien. Ik wil in je gekke gezicht kijken. Naar je rare zachte lippen en je idiote glimlachen. Maar, waar moet ik... met mijn gevoelens heen... Kan je die niet voor me bewaren? En dan? Nou, en dan. Een dag als ik ze nodig heb. Dan geef je ze aan. Als ik oud en grijs ben. en Aan het aftakelen. Jij bent onmogelijk, Charlotte. Weet je dat wel? <laughs> Jij bent echt totaal onmogelijk. Ik weet dat je dat tegen al je vriendinnen zegt. Oh, je ziet het. Het werkt fantastisch. Luister eens, lieverd. Ik moet zo meteen echt weg. Meen je dat? Nou, neem nou eerst nog een kopje thee. Oh, ik heb nog helemaal niks gehad. We hebben vergeten iets te bestellen. Wat stomme. Spijt me. Inene, mogen we een potje thee met iets erbij? Komt eraan! Drink alsjeblieft nog een kopje mee, Charlotte. Misschien is het beter dat we elkaar morgen niet ontmoeten. Ja, leuk. kunnen we vast aan wennen dat we elkaar niet meer mogen zien in de toekomst. Oh, daar komt de thee aan. Kijk eens: een lekkere pot thee met twee punten. Mijn god. Moet je die gezichten zien? Je hebben een ander vast niet bemind, herr gros -Marigné. Denk je wel niet? Interessant. Zal ik er een kopje voor je inschenken? Ja, graag. Ik moet morgen naar het ziekenhuis. Gerard wordt geopereerd. Overmorgen misschien? Komt jou dat uit? Ja. Nee, ik kan niet meer wachten. Snap okay, je dat dan niet? Okay, helemaal. Wat, wat gebeurt er allemaal? Dat, dat moet u mij niet vragen. Hoe moet ik dat weten? Hou op, Koen, hou op. Het komt echt allemaal wel goed. Ik beloof het. Geen je. zin. Geen zin. is geen zin. Een hem voor je leven. Ja, als dat zou kunnen, Herr je. Als dat zou kunnen. Alsjeblieft, alsjeblieft, je moet de moed niet opgeven. We komen er wel uit. Ach, verdomme. Waarom kan het niet gewoon goed gaan tussen ons? Ik haat je. Nee, nee, nee. nee dat meen ik niet. Ik kan er niet meteen. Ik ben geraakt. Er loopt aan alle kanten slagroom uit me. Hoi, hoi, Ho Ho Je moet zien wat je doet. Je zit onder de slagroom. Ik ben... Stervende. Ja, ja, maar zij vindt het lekker. Dat moet u zien als een compliment, herr gauss Hoe is het mogelijk? Van je vrienden moet je het maar hebben. Spijt me. Ik ben helemaal de kluts kwijt. Hebben we een ongelukje gehad? Nou, dat geeft niet hoor. Ik haal wel even een doekje. Het spijt me. Mij ook. Geef niks. Ik haal wel een paar nieuwe gebakjes. Mij nee, nee, niet doen. Vergaven de pijn. Bel een ambulance, ja, ja, ja. bel een dokter, ja, ja. bel een banketbakker, Alsje, alsjeblieft. Wat een bende. Ach, het is maar een gebakje, dat is zo opgeruimd. Nee, nee, mijn leven oh, niet, oh. het blijft een bende. Kom je niet zo melodramatisch. Laten we een nieuwe pot thee bestellen voor bij de nieuwe gebakjes. Ik dacht dat jij weg moest. Moet ik ook, maar ik blijf nog even. Ik kan jou hier zo niet laten zitten. Neem een gebakje om het te vieren. Om wat te vieren? Dat je nog een paar minuten blijft. Koen. Cool. Ik hou van je. Ze lief van je, Charlotte. Maak de pijn al wat draagelijker. Een pijnstille, alsjeblieft. Een pijnstille, alsjeblieft. alsjeblieft. Wat zei je? Ik zei niks. Ik dacht dat ik iets hoorde. Wat dan? Een stem. Die het uitschreeuwde van de pijn. Nou ja, het zal me geweten wel zijn. Twee nieuwe gebakjes. En een nieuwe pot met thee. Dank je wel, Irene. Nou, welke wil je hebben? De Sager, tot of de Mokka-punt. Jij mag kiezen. Nee, man, maar mij niet. Vrouw Lijn, bitte, bitte, bitte. Mijn nicht, bitte, bitte. Kies bitte. jij, Macu. Jij weet wat ik lekker vind. Als ik jou was, Charlotte, zou ik mij kiezen. Oh. <tied> U heeft geluisterd naar Zoethouden, een hoorspel van Mel Kelman... en vertaald en bewerkt door Ger Apeldoorn en Harm Edens. De rolverdeling was als volgt. Koen, Huibroos. Charlotte, Diana Dobbelman. Serveerster, Elsje Scherion. Mokkapunt Grevenhouten, van Houten. Ab Abspoel. Kersenvlaai, Betsy Smeets. Sachertorte, Pieter Lutz. Vruchtige bakje, Freddy Massari. En Tom Poes. Jeroen Muller, regie Nelke van der Krocht, techniek Martin Schuurmans en Ferry van Nimwegen.